7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Duitsland stopt met kernenergie, crisisoverleg over darmbacterie EHEC en scholen worstelen met mobieltjes.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 Twee kinderen uit Nijmegen, die sinds het begin van gistermiddag zoek waren, zijn terecht. De twee jongens van 8 en 10 waren rond het middaguur voor het laatst gezien in de wijk Grootstal. De politie begon een uitgebreid onderzoek. In de loop van gisteravond werden de twee gevonden in de trein naar Lunteren. Ze zijn allebei ongedeerd. Een schilderij van de duits amerikaanse expressionist Lionel Feininger... is gisteravond op een veiling in Parijs verkocht voor bijna 5,8 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag voor een kunstwerk op een Franse veiling in twee jaar. Een Amerikaanse verzamelaar kocht het werk Haven von Schwienemünde uit 1915. Het schilderij was door een Franse kunstverzamelaar nagelaten aan goede doelen. Feininger werd in 1871 geboren in New York, maar maakte bijna al zijn werk in Duitsland. De cabaretiers Lebis en Ronald Groenemond zijn genomineerd voor de Polifinario, de prijs voor cabaretiers met het indrukwekkendste programma van het afgelopen seizoen. Lebis is genomineerd met zijn programma Branding en Goedemond voor Binnen de Lijntjes. De jury noemt Lebis een theatermaker die zichzelf en de tijdgeest genadeloos fileert. En Goedemond wordt geroemd om zijn kwetsbaarheid, waardoor zijn voorstelling diepere lagen krijgt. Eerder werden voor de polyfinario 2011 al Diederik van Vleuten en het duo Schudden genomineerd. En de winnaars worden eind oktober bekendgemaakt. Dan het weer nog. Het wordt een zomerse dag. Vanochtend in de kustgebieden nog enkele wolkenvelden, later ook daar zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en plaatselijk 28 in Limburg. In de loop van de middag stapelwolken en in de avond regen en mogelijk onweersbuien. Morgen een stuk frisser, 15 tot 20 graden. En vooral in het oosten, bewolkt en regenachtig. De rest van de week droog en zonnig en geleidelijk weer warmer. ANWB Verkeersinformatie. Door technisch onderzoek op de A12 Maastricht-Eindhoven... is de weg bij Roosteren nog steeds dicht. Er staat nu 12 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. Voor de richting Breda en verder kunt u via Antwerpen omrijden. En voor Eindhoven volgt u de borden U15.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 Maak nu uw spaardoelen concreet met de Rabo spaarwijzer. Ga naar rabobank.nl/spaarwijzer. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren, maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Als de rechter in Belgrado vandaag beslist dat Ratko Mladic... mag worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal... slaapt de oud-generaal vanavond nog in Scheveningen. Ondertussen horen demonstranten zich in Belgrado. U hoort dat zo dadelijk. We gaan eerst naar het EHEC-crisisberaad in Duitsland. In Berlijn, om precies te zijn, crisisberaad over de uitbraak van die darmbacterie. Die EHEC-bacterie heeft in Duitsland tot nu toe aan 10 mensen het leven gekost. En lijkt zich ook veel verder te verspreiden over Europa. Correspondent Wouter Meijer, ook in Berlijn. Wouter, wie gaan er vandaag met elkaar praten?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 hij is nu. Uh, ik dacht dat je nog eventjes wilt weten waar, waar het dan inderdaad vandaan kwam. Want dat is, het, dat is toch het grote raads, Dat wil ik nog even zeggen. Um Waar komt die bacterie vandaan? Dat zijn uh, dingen die zijn aangetroffen op komkommers in Hamburg. De afkomstig waren uit Spanje. En het is nog lang niet duidelijk hoe die dan besmet zijn geraakt. Hè? In, in Spanje ja. of onderweg of bij het uitpakken in Hamburg. En het is ook helemaal niet duidelijk of alle patiënten... het zijn er nu meer dan duizend in Duitsland... of die allemaal komkommers van die Spaanse leverancier hebben gegeten. Dat is ook vrij onwaarschijnlijk. Dus het kan best zijn dat er een andere besmettingsbron is. Dus boven het overleg en boven alle dingen die nu gedaan worden... hangt nog steeds het grote raadsel... waar hebben die mensen eigenlijk die bacterie van opgelopen? En dan de verspreiding, want in Duitsland is het hard gegaan. Er zijn natuurlijk honderden mensen besmet geraakt, maar niet alleen in Duitsland ook. Nee, ze zijn intussen ook naar, naar andere landen gegaan. In Duitsland concentreert het zich nog wel steeds in het noorden, dus rond Hamburg. Dat zou inderdaad nog wel iets kunnen verklaren over de besmettingsbron. Maar het zijn intussen ook andere landen. Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Er zijn gevallen bevestigd, eentje in Nederland. Maar het zijn allemaal mensen die in Duitsland zijn geweest. En dus waarschijnlijk daar iets hebben opgelopen. En intussen zijn er ook in Frankrijk en Zwitserland verdachte gevallen gemeld. En in Duitsland zijn het intussen meer dan 1200 mensen die besmet zijn. Maar het wordt ook pas gevaarlijk als je dan ook een darm infectert infectie krijgt, dus niet alleen besmet bent, maar je darm geïnfecteerd raakt. Dat zijn nu ongeveer 300 gevallen in Duitsland. Dus veel mensen liggen echt op de intensive care. En zoals je al zei, er zijn tien mensen overleden in Duitsland. En Wout, als je aangeeft dat het ja, nog zoveel onduidelijk is over die bacterie... vooral over de herkomst ervan, is er dan ook veel onrust in Duitsland? Uh, ja, ja, het is vooral veel onzekerheid. Echte paniek is het niet omdat je niet weet waar die paniek zich op zou moeten richten. Maar het is vooral de onzekerheid van wat je nog kunt eten en wat niet. Uh, dus veel mensen die nemen ook het zekere voor het onzekere. Uh, veel mensen kopen geen komkommers meer. Uh, boeren en winkels die raken zich echt aan de stelen, niet meer kwijt. De vraag is ook of het alleen om komkommers gaat of ook uh, tomaten en sla. Um, en waar het nou aan ligt, dat betekent dus ook dat de overheid geen duidelijke regels kan geven. He. Mensen krijgen het advies om geen rauwe groenten te eten. Maar dat geldt dan alleen in Noord-Duitsland. En om alles goed te wassen, je handen, de messen en vooral ook de snijplank. Ja, als ministers al het woord snijplank gaan gebruiken, het openbaar... dan denk je toch, ze weten waarschijnlijk ook niet waar het aan ligt. Dat zijn mm. van die algemene adviezen die je moeder je vroeger eigenlijk ook al gaf. Ja. Um, ho hoe laat is dat kiesusoverleg, Wouter? Dat is in de loop van de ochtend. Oké, okay, dan horen we het later meer over. Wouter Meijer vanuit Berlijn, dankjewel. Voor veel Serviërs is Radko Mladic geen oorlogsmisdadiger, maar een nationale held. Duizenden mensen hielden gisteravond in Belgrado een demonstratie om Mladic te steunen, maar vooral ook om te protesteren tegen president Tadic. De demonstratie liep uit op rellen, merkte ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Overal in de stad is er ME. Aan het einde van de middag trekken de groepen demonstranten richting het parlementsgebouw. Ze hebben blauwe vlaggen van de radicale partij bij zich. Voor het parlement staat een podium met daarboven een spandoek. Tadic is geen Servier. De president krijgt de schuld voor de arrestatie van hun held. Alles wat deze regering doet is tegen het volk. Tadic moet worden opgehangen. Tadic is de grootste verrader van de Servische geschiedenis. De bijeenkomst begint met een militaire mars die eerbiedig wordt meegezongen. Veel mannen hebben dezelfde groene pet op als Mladic droeg... Een pet uit de Eerste Wereldoorlog. En veel mensen dragen ook een t-shirt met het portret van Mladic. Hij is geen oorlogsmisdadiger. De feiten zijn gemanipuleerd. Alleen wij weten, en God is onze getuige, wat voor een grote held Radko Mladic is. Er zijn veel oudere mensen, maar ook groepen jongens in trainingspak met kaalgeschoren koppen. Daar moet je voor uitkijken. Er komt geen einde aan de rij toespraken. Ze hebben allemaal dezelfde strekking. Mladic is een Servische held. Het tribunaal is anti-Servisch. De zoon van Mladic is er ook. Hij zegt het nog een keer. Mijn vader heeft geen opdracht gegeven om burgers te vermoorden. En hij roept het publiek nogmaals op om geen geweld te gebruiken. Maar te vergeefs. Nog voor het einde van het programma beginnen achterin de eerste relletjes. Dit is vuurwerk. Naar de toespraken luistert niemand meer. Het publiek trekt weg. De relschoppers halen de stenen uit de stoep en beginnen het gevecht met de ME. Het gaat door in de zijstraten. Winkelruiten en straatmeubilair worden vernield. Er zijn tientallen arrestaties. Thijs van der Wiel gisteravond vanuit Belgrado. Na half acht praten we verder over het proces. dat hem te wachten staat. maar die te wachten staat bij het Joegoslavië tribunaal. Het verloop daarvan met hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Harmen van der Wild. En zo dadelijk meer over de FIFA. Ze zeggen zelf, Blatter, onze baas wordt niet verdacht van omkooppraktijken. Maar er is wel iemand die wel verdacht wordt, hoort er zo meer over. Eerst naar Erwin de Hart. Nog steeds problemen, Erwin, op de wat is het, A12, geloof ik? hè? Uh, de A2, ja. De A2, dat ja. is het belangrijkste nieuws op de weg op dit moment. Daar is langdurig technisch onderzoek op de A2. Maastricht-Eindhoven, dat is bij Roosteren, daar is de weg nog steeds helemaal dicht. Er staat nu 12 kilometer file daarom tussen Urmond en Roosteren. Voor de richting Breda en verder kunt u via Antwerpen omrijden. Voor Eindhoven volgt u de borden U15. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, de strijd om het leiderschap van de Wereldvoetbalbond FIFA lijkt beslist. Huidige president Sepp Blatter is nog de enige overgebleven kandidaat om zichzelf op te volgen. Zijn uitdager Mohammed Bin Hammam trok zich terug omdat hij in een corruptiezaak wordt genoemd. En gisteren werd Bin Hammam en Blatter in die zaak gehoord, allebei dus. Voetbalanalist Arno van Meulen, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, Bin Hammam is toen geschorst na die hoorzitting. Waarom was dat nou? Nou, ze vinden dat ze meer tijd nodig hebben om het onderzoek af te maken. Hij wordt verdacht van het omkopen van 25 leden van de Caribbean Football Union. Het zijn dus allemaal mensen die mogen stemmen komende woensdag over wie de nieuwe president van de FIFA zou worden, of de oude. Hij zou ze 40.000 dollar per persoon gegeven hebben. Het gaat dus bij elkaar om een miljoen. En die commissie zegt dat is een serieuze aanklacht die hij gedaan is. We moeten daar een langer onderzoek naar doen, dus hij wordt voorlopig geschorst. En uh, hoe zit het dan met Blatter? Want die werd ook even genoemd hè, in deze zaak. Ja, dat deed die binhamman zelf. Hè. Dat waren vroeger ooit vrienden, maar er is nu toch iets tussen de twee aan de hand. Die bin -ha man zei, ja, je moet Watten er ook even bij betrekken. Want die wist daarvan. Die was op de hoogte van deze omkopingszaak. Nou, Watten heeft gezegd, ik wist dat er een poging zou worden gedaan. Ik heb Jack Warner, dat is de baas van Trinidad van de voetbalbond, van de CONCACAF. Heel bekende naam die altijd opduikt als het over corruptie gaat. En de FIFA, die heb ik laten weten van, doe het nou niet. Want ik heb gehoord dat jullie een poging ondernemen om daar geld te betalen aan, aan leden. En eh, toen dacht ik van nou als ik dat vertelde tegen die Warner dan zal dat ook wel niet doorgaan. Dus zegt Blatter ik was niet op de hoogte van het feit dat de mensen omgekocht zijn. Ik was alleen op de hoogte van het feit dat men het zou gaan proberen. Nou en die, eh, dat nuanceverschil betekent dat hij nu niet geschorst is. Eh, maar dat, er, dat het onderzoek dus verder stopt ten aanzien van Blatter. Dat men nu wel de tijd gaat nemen om te kijken wat er precies is gebeurd. En eh, nou Jack Warner kan dus dan in de toekomst eh, geschorst worden. En dat geldt ook voor Bin Haarman. Voorlopig mogen ze even niets doen namens de FIFA, dat is voor Bin Haman natuurlijk uh, heel belangrijk. Komende woensdag is die verkiezing. Alleen had hij zich daar een dag van tevoren heel plotseling al voor teruggetrokken. Ook dat was trouwens wel erg opmerkelijk. Ja, opmerkelijk. Je zei net zelf al, het waren vroege vrienden. Bin Haman en Blatter. Komt, het zou ook een, een opzetje kunnen zijn vanuit de koker Blatter. Want uh, Bin Haman beloofde juist corruptie binnen de FIFA aan te pakken. Ja, dat uh, maar Bin Haman dacht dat hij opvolger zou worden van Blatter. Blatter is namelijk 75 jaar en iedereen uh, dacht dat het uh, wel mooi genoeg was. En hij heeft zelf in het verleden ook wel die indruk gegeven... en dat Bin man zijn gedroomde uh, opvolger was in zijn voetsporen mocht treden. Er is een moment gekomen dat Blatter er anders over is gaan denken. Dus wil hij nog voor vier jaar door. En daar is die controverse tussen die twee onder andere over ontstaan. Bovendien, Bin man heeft natuurlijk het uh, wereldkampioenschap binnengehaald... want hij is ook voorzitter van de voetbalbond van Qatar... En hij heeft dus een WK in de schoot geworpen gekregen mm. van Batten. Dus Batten zal misschien eigenlijk wel vinden dat hij wel uh, genoeg uh, bedeeld is de afgelopen uh, half jaar. Mm. Ja, en nou is Blatter als enige overgebleven. Ja. Dus uh, dan is de vraag hoe brandschoon is hij zelf, lijkt mij. Nou ja, het gaat nog veel meer denk ik om het imago. Er is heel vaak een onderzoek ingesteld tegen Blatter en in principe is er nooit iets uh, bewezen. Maar het hangt natuurlijk wel enorm aan hem en aan de FIFA dat het daar sinds hij het bewind voert niet erg uh, kosher is. Dat het niet transparant is. Dat is een van de grote kritiek vooral. Uh, dus was het ontzettend belangrijk geweest als er nu een nieuwe uh, voorzitter uh, zou zijn opgestaan met een een betering mago die ervoor kon zorgen dat de FIFA een beetje meegaat in de huidige tijd en niet uh, een organisatie is die stamt uit uh, uit de vorige eeuw. En is er nog een ander denkbaar of nee, wordt het dat, echt blatter? Dat kan niet. Woensdag is de verkiezing, die wordt niet verzet. Hij is de enige kandidaat. In ja. theorie hoeft hij niet gekozen te worden. Er zijn 208 leden binnen de FIFA, alle landen dus, die mogen stemmen. Je kunt voor en tegen Blatter stemmen. Als er dus meer dan 104 mensen tegen hem stemmen, dan wordt hij niet gekozen. Alleen, dat is natuurlijk een uh, hele kleine kans, want dan hebben ze een probleem. Want dan is er niemand die voorzitter gaat worden van de, van de FIFA. Dat zal ook niet gebeuren. Maar die stemming woensdag gaat wel door, wordt ook niet uitgesteld. Goed. Voetbalanalist Arno Vermeulen over uh, de FIFA. En de enige kandidaat die nog over is gebleven om de baas bij de FIFA te worden of te blijven. Zet Blatter voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voor mensen uit Gaza is het makkelijker geworden... om de grens van Egypte over te gaan. Voorheen hadden ze daarvoor speciale toestemming nodig... maar nu gaat het een stuk soepeler. Egypte heeft namelijk zaterdagochtend de grens met de Gaza-strook heropend. Correspondent Sander van Hoorn nam een kijkje bij de grensovergang... van het plaatsje Rafa. Het hek gaat dicht op de grens tussen Gaza en Egypte. En dan is het zondagmiddag 2 uur. De mensen... Die Gaza uit wilden, die zijn kennelijk allemaal al weg. 600 waren het er vandaag, zegt de directie van de grens. Dat is twee keer zoveel als gisteren, maar nog altijd niet heel veel. Nu komt er een bus aan met mensen die uit Egypte gekomen zijn. Die dus, uh, ga ik vanuit, al wat langer uh, daar waren en nu terugkomen. Twee ouders, vijf kinderen en een hele hoop koffers... waarmee het lastig manoeuvreren is, dat zie je... Waar doe je van? From, from uh, Spain. Spain. En yeah. de airport uh, was heel goed. Het is echt een wereld van verschil. Before they take the passport, we was in een uh, close hall voor vijf dagen. He... De laatste keer dat ik in, uh, vanuit Spanje kwam, waar ik uh, studeer, moesten we uh, op het vliegveld in Cairo vijf dagen dagen. Wachten in een afgesloten hok met al de kinderen. Dus dat ging echt helemaal nergens over. Als Palestijn voelde je echt heel slecht behandeld. En nu uh, een stempel. En we konden gaan. For the first time I feel, I feel that. Uh... Voor het eerst, zegt ze, voelde ik me vrij zoals je uh, op een, in een ander land zou uh, reizen. Nee, zegt een man. Ik heb nog altijd in dat uh, hokje moeten zitten. Ik heb nog altijd in dat hokje moeten zitten. Ik ben geweigerd, uh, vertelt één man. Die uh, zegt dat hij al uh, vele jaren de hele tijd op en neer uh, reist. Maar de laatste drie jaar opeens staat hij op een lijst. Niemand heeft hem kunnen vertellen waarom. Maar het betekent in elk geval dat hij steeds geweigerd werd. En ook nu dus onder het nieuwe regime. man met twee koffers komt naar buiten. En uh, zegt in vlekkeloos Amerikaans dat hij uh, een weekje op bezoek gaat... In Gaza familiebezoeken, want hij woont in Amerika. Heeft u uh, veel veranderingen gezien aan uh, de grens? En definitive is a lot easier on the Palestinian part. Ja, it took probably like less than five minutes. Ja, took from the inside. Ja, toch wel. Het gaat nu allemaal in elk geval veel sneller. Aan de Egyptische kant, de controle duurde normaal gesproken drie uur, gaat veel sneller. En uh, de Hamas controle aan de Palestijnse kant daar was ik in uh, vijf minuten mee klaar. I hold the US passport. for. Ja, ja. Makes life easy, doesn't it? Ten times better. Ik heb sowieso nooit zoveel problemen gehad, zeg. Want ik ben Amerikaan. Terwijl er een taxi aankomt met volgens mij wel tien koffers op het dak. Ja, het is een grote taxi hoor, zo'n verlengde Mercedes. Maar dan nog, het is een mooie toren. Maar in elk geval, het is met name die menswaardige behandeling, zeggen mensen me hier. Die maakt dat je het gevoel hebt dat je een normale wereldburger bent. En dat ga ik waarschijnlijk ook horen van de mevrouw die nu naar buiten komt. Zwart gewaad, witte hoofddoek. Want zij kijkt wel heel erg blij. En dan zijn we melodies. Ze was gisteren naar de grens gekomen, uh, gewoon om te kijken of ze hier wat kon regelen. En uh, tot haar grote verbazing zeiden de Egyptenaren, je mag door. Dus eigenlijk zonder iets te pakken, ze heeft ook helemaal geen tassen bij zich, ging ze naar het dorpje en heeft ze voor het eerst in vier jaar haar zoon weer uh, gezien. Ik ben heel erg blij de die en ik ben dolgelukkig, zegt ze. Ik ben zo blij dat de Egyptenaren dit mogelijk hebben gemaakt. Dit is wat ze zo hard nodig hadden. Sander van Hoorn, onze correspondent. bij het grensplaatsje Rafa op de grens van Egypte en de Gaza. Zeven minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door naar Mark Robin Visser, die is in Utrecht vanochtend. En daar hebben ze geen enkel probleem met bezuinigingen. Want Joris, of uh, Joris, maar Robin, Idee, <laughs> ideeën te over, hè? Ja, nou, uh, ik zit hier in een top 10 te bladeren, Lara. Het is een heel interessant lijstje met, met voorstellen van waar die bezuinigingen vandaan zouden kunnen komen. En die top 10 die is samengesteld door de Utrechters zelf. De gemeente heeft uh, via internet ja, een soort uh, prijsvraagje uitgeschreven van... nou, kom maar op met ideeën. En dan staat er bijvoorbeeld in van: Nou, alle verlichting moet ledverlichting worden. Dat scheelt een heleboel uh, energie. Je kunt parkeer-, parkeervergunningen duurder maken. Even kijken hoor. Onzinnige subsidies afschaffen. Nou, dat ligt allemaal toch wel een beetje voor de hand. Vanmorgen was ik bij uh, meneer Van Dort en die zei: Er valt in het personeelsbestand uh, nogal, uh, nogal wat te halen. En ook uh, minder uh, dure mensen inhuren voor, uh, voor adviezen. En uh, ik ben nu bij uh, Jeroen de Leden, had ook een plannetje. U staat wel in de top 10. Maar het gaat niet door, dat is nou toch sneu? Ja, ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht. Want uh, ja, als de gemeente eenmaal op stoom is met dit soort plannen... is het moeilijk om ze tegen te houden. Het is nogal een beladen idee wat u had. Ja, ik heb voorgesteld om te stoppen met de voorbereidingen van nieuwbouw in Rijnenburg. Dat is eigenlijk het laatste stuk uitbreidingswijk wat de gemeente nog kan realiseren. En daar heb ik eigenlijk uh, ja, twee redenen voor. Ten eerste is het, uh, het laatste stuk van het Groene Hart uh, wat... Uh, uh, daaraan gaat. En het uh, tweede is dat uh, de gemeente Utrecht nog tot 2025 in Leidse Rijn bezig is. En uh, ja, ik zou kijken, op dat moment is het dan nog nodig om extra woningbouw neer te zetten, voordat je nu al begint. Ja, nou zeg, uw, uw idee staat op nummer 2 in die top 10. Het is toch eigenlijk typisch dat de gemeente heeft u hartelijk bedankt voor uw bijdrage en gezegd, uh, maar we doen het niet. Ja, nou, uit financieel oogpunt begrijp ik dat ook wel. De gemeente heeft daar weinig grond gekocht, dus er zitten weinig rentelasten op. En uh, de kosten van planontwikkeling, die kan je verhalen op uh, ontwikkelaars. Dus die kun je eigenlijk terugkrijgen. Dus uh, ja, het levert waarschijnlijk in financiële zin ook niet zoveel op. Bouwingen. U heeft er echt heel goed over nagedacht, merk ik, hè? Ja, het is ook een beetje mijn vakgebied. Ja, ja wat doet u? Ik uh, ben zelf planoloog en ik uh, werk voor een adviesbureau... en word meestal gedetacheerd bij andere gemeentes... Aha, dus u bent een van die dure types, uh, ja, precies. Die, ik, die ik vanmorgen met meneer Van Dort besproken heb. Ja, datzelfde soort. Ja. Nou zei meneer Van Dort vanmorgen tegen mij: van in plaats van die mensen in te huren op uurbedrag basis. Hè, zou je ze ook in een soort pool in dienst kunnen nemen en dan van gemeente naar gemeente laten liften om hun werk te doen. Wat zou u daarvan vinden? Ja, het lijkt me een prima idee. Gebeurt ook al zo hier en daar volgens mij. Bent u in vaste dienst of bent u zo'n dure man die zich per uur laat betalen? Nee, ik, ik ben wel in vaste dienst, maar ik word inderdaad ook nog eens per uur uitgeleend. Ja. En wat kost u dan zo ongeveer, eerlijk zeggen? Dat kost 120 tot 30, 130 euro per uur. En zou dat minder kunnen als u in, in zo'n systeem van pool terecht zou komen? Nou, dat ligt een beetje aan wat voor bedrijf je werkt. Uh, kijk, er zijn natuurlijk mensen die tegen een lager tarief uh, werken. Dat zijn vooral kleine zelfstandigen. Ja, ja. Nou zeg, uw idee van Rijnenburg stoppen uh, gaat dus niet door. Rijnenburg, de nieuwbouwwijk, gaat er gewoon komen. Maar u heeft het wel even weer op de agenda gezet hier in Utrecht. Ja, ik hoop natuurlijk dat men zich toch even achter de oren krapt van... is het nou nodig om al in 2015 daar de eerste woningen te gaan bouwen... terwijl je in 2025 pas klaar bent met Leidse Rijn. En er moet bezuinigd worden, hè? Ik ga straks naar de wethouder. Ik zal het hem nog eens eventjes uh, voor de voeten gooien. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Jeroen de Lede, dank u wel. Graag gedaan. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou ik die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot...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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Radio 1: Het NOS-journaal. Kerncentrales in Duitsland in 2022 dicht. En Mladic mogelijk vandaag al naar Scheveningen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Duitsland stopt met kernenergie. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die naar aanleiding van de kernramp... in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht gingen... die gaan helemaal niet meer open. De zwart-gele coalitie is het erover eens geworden. De meeste reactoren gaan al dicht in 2021. En de Duitse minister Rutken van Milieu is blij met het besluit. Dat ergebnis, geloof ik, is consistent...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 De Servische oud-generaal Mladic komt mogelijk vandaag nog naar Nederland. Zijn advocaat tekent beroep aan tegen het rechtelijke besluit... dat hij aan het Joegoslavië-tribunaal overgedragen mag worden. Maar als dat wordt verworpen... zal Mladic naar verwachting direct naar Scheveningen worden overgebracht. Correspondent David-Jan Godfoy. Dat heeft ermee te maken dat een uh, hoger beroep... kennelijk in Servië geen schorsende werking heeft. Dat betekent dus dat uh, er wel hoger hoge beroep kan aangetekend worden... maar lopende die, die aanvraag... Uh, is toch uitgeleverd zou kunnen worden. Dan nou moet ik zeggen dat ik geen expert ben in het servisch strafrecht. Dus ik weet niet helemaal zeker of dat zo is. Het is niet gebruikelijk om tijdens de aanvraag van het hoger beroep... ...al iemand uit te leveren, vertelt strafrechtjurist Misha Vladimirov. Als je kijkt naar hoe dat in de meeste landen is geregeld... ...dan is er altijd een beroepsmogelijkheid waarbij de hoge rechter kan oordelen. En hangende dat oordeel pleegt men over het algemeen niet uit te zetten. Maar...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 De Duitse regering houdt vandaag crisisoverleg met de deelstaten over de uitbraak van de darmbacterie coli. Een dodental als gevolg van die bacterie is dit weekend opgelopen tot 10. Vermoed wordt dat de bron van de besmetting komkommers uit Spanje zijn, maar dat is niet zeker. Voorlopig adviseren de Duitse autoriteiten geen rouwkosten eten zoals komkommers, tomaten en bladsla.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 Cabaretiers Lebis en Ronald Goedemond zijn genomineerd voor de Polyfinario. Dat is de prijs voor cabaretiers met het indrukwekkendste programma van het afgelopen seizoen. Goedemond is genomineerd voor zijn programma Binnen de Lijntjes en Lebis voor zijn show Branding. Weet je niet mooi zou vinden als meneer Geert Wilders de islam zou gedogen. Dat hij nu de lijn doortrekt en denkt ik gedoofd is de islam. Dat hij zegt uh, de Koran wordt verboden in Nederland, maar je kan in speciale winkels, kan je dan losse badzijden. Mag je dan, kan <tiedert> En je, mag, je mag maximaal vijf aan één sluitende bladzijden. Als je op bladzijden. GELUIDEN. GELUIDEN. Hoofddoekjes worden verboden in Nederland. Maar als je ze bedenkt, het je nergens over. Eerder werden voor de Polifinario 2011 al Diederik van Vleuten en het duo Schudden genomineerd. En de winnaars worden eind oktober bekendgemaakt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag belooft een zomerse dag te worden. Vanochtend zijn er in de kustgebieden nog wel enkele wolkenvelden, maar elders schijnt de zon. Later breekt ook in de kustgebieden de zon door en loopt de temperatuur flink op. De maxima liggen tussen 20 graden op de wadden en lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de middag ontstaan er wel enkele stapelwolken, maar blijft het droog. Pas vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten enkele regen... en mogelijk onweersbuien over het land. Dat komt dan af naar een graad of 13. Morgen is het vooral in het oosten bewolkt en ook regenachtig. In het westen komen enkele buien voor, maar klaar het in de middag op en dan is er ruimte voor de zon. Met maximaal rond 15 of 16 graden is het voelbaar frisser. De dagen daarna is het droog, zonnig en wordt het geleidelijk aan weer warmer. ANWB Verkeersinformatie. Ongeveer 100 kilometer files op dit moment. Wat opvalt is nog steeds op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Kerensheide en Roosteren. Een file van 13 kilometer. De weg is daar nog steeds dicht. Voor Breda en Rotterdam kunt u omrijden via Antwerpen. Wilt u naar Eindhoven, dan volgt u de bode U15. Op, op de A6, die Rotterdam richting Breda... tussen Knopend de en Knopend Ridderkerk... er staat een file van 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar drie rijstroken dicht. En op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort, Vathorst en Soesterberg... er staat 13 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of Twitter... voor al uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1 is ons account. Een beetje pingen, whatsappen, naar muziek luisteren... of met één druk op de knop naar het web. We kunnen tegenwoordig veel meer met onze mobiele telefoon... dan alleen maar bellen. Nou, Dat geldt zeker ook voor scholieren. En dan kan het zomaar gebeuren dat je als leraar... op deze manier op YouTube verschijnt. De boel is het, muziek? Weg! Weg! Ik doe niks, ik blijf zitten. Oh, goed zo. Wat doe dus ik? Ik doe er niks. Daarom ben je nou gedonden. Wat doe ik nou dan? Precies, ik hoop niet wat te doen en je doet inderdaad Ik niks. ben toch het schrijven, nee. toch? je doet totaal niks. Veruit echt oud. Ja, zo zijn er nog heel veel van dat soort filmpjes op internet. Dat is een reden voor Lisbeth Hop van de Academie voor Media en Maatschappij... om onderzoek te doen naar het mobieltjesbeleid op scholen. En zij is ze hier vanochtend, mevrouw Hop, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Beleid op scholen, is dat er eigenlijk?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 Wat voor problemen bent u tegengekomen? Het is natuurlijk een voorbeeld van een leraar die iemand eruit stuurt... ...hevig kier gaat, uh, komt op YouTube, de hele klas kan meekijken. Dat is Best gênant voor zo'n docent. Ja, dat is zeker gênant. En het tast ook de situatie en de positie aan van de leraar. Hè. Dus ze worden heel kwetsbaar. En je ziet dat inderdaad digitaal pesten, dus het pesten via mobieltjes... ...dat is echt uh, schrijnend op scholen te noemen. En uh, dat komt ook een beetje mede door dat uh, gebrek aan beleid. Maar ook het misbruik van mobieltjes tijdens de, de lessen. Dus je ziet ook dat... De concentratie van leerlingen tijdens de lessen afneemt. Want wat, wat, wat doen ze dan tijdens de lessen? van alles. Ja, ze luisteren naar muziek, ze zijn aan het gamen, ze, ze updaten hun Facebookpagina, ze twitteren naar iemand achter in de klas. Ik bedoel, dat gaat maar door. En ja, het is ook heel verleidelijk. Hè? Dat zien we, wij als volwassenen ook al. Als je zo'n dingetje bij je hebt, dan is het heel verleidelijk om daar toch nog even op te kijken of nee? even iets op te zoeken. Ik mag het gelukkig tijdens de uitzending, maar <laughs> in de les eh, eh, ja. het verstoort echt de concentratie. Het dat verstoort echt de concentratie en daarmee ook de kwaliteit van de lessen en de kwaliteit van het onderwijs. Dus het is wel belangrijk dat we daar met elkaar over gaan praten. Hoe gaan ze scholen er dan wel mee om? Wat heeft u ja, gezien? Als, als er beleid is, dan is het heel vaak van... nou, die mobieltjes mogen niet mee de klas in. Of ze moeten de kluis in. Of ze mogen mee de klas in als ze maar op stilstaan. Wat is daar mis mee? Nou ja, het, voor ons is beleid maken meer dan uh, het verbieden. Wij denken dat, uh, dat mobieltjes uiteindelijk ook niet meer de klas uit te houden zijn. Omdat het ja, ook apparaten zijn die uh, functies leveren als agenda's... Uh, rekenmachines, uh, de horloges. Het, het heeft heel veel uh, ook potentieel zeg maar, om gebruikt te worden uh, als onderwijstool. Nou, dat is interessant. Jammer. In, in hoeverre zou dat inderdaad, zou het geïmplementeerd kunnen worden in de lessen? Want dan ja. je het ook om, hè? dan wordt het niet langer iets wat slecht is... Maar iets wat een positieve bijdrage zou kunnen exact. En Exact. Wij, wij verwachten ook dat in de toekomst dat het geval zal zijn... en dat het onderwijs daarin mee moet. Alleen dan blijft nog steeds de, de noodzaak om daar afspraken over te maken... en met elkaar te discussiëren over wat gewenst en ongewenst gedrag is... met die mobieltjes. Want dat blijft, ook al pas je het positief toe, je moet daar wel grenzen stellen... En waarom wordt dat niet gedaan? Want als wij naar onze eigen situatie kijken... hier bijvoorbeeld bij de NOS op de redactie... daar is een simpele afspraak... geen foto's van de redactie of van collega's... Ja. Eh, bijvoorbeeld op Twitter of Facebook... Ja. Eh, en vooral niet ongevraagd. Goede, goede afspraak, ja. Lijkt mij, nou, je ziet dat op scholen eigenlijk... we zien dat de digitale kloof wat groter geworden is... omdat um, ja, je ziet dat leraren en directies van scholen... eigenlijk onvoldoende op de hoogte zijn... wat de huidige generatie smartphones... en mobiele phones, telefoons eigenlijk kunnen. En... Um, ja, dat, dat is een bepaalde naïviteit waar we, waar we mee worstelen. En, en die echt schadelijk kan zijn zeg maar, voor de veiligheid... en voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar, dus daar moet wel iets aan gebeuren. Maar naïvete, naïviteit is misschien wel wat te vriendelijk. Want je zou dat leraren ook kunnen verwijten. Doet u dat? Want het hoort erbij. Nee, we verwijten ze het niet. Omdat het, de ontwikkeling gaat namelijk zo snel... dat het zelfs voor ons, wij zijn er dagelijks mee bezig... moeilijk is om bij te houden. En je ziet dat het mobiele internet zoveel sneller eigenlijk gegroeid is... dan iedereen had voorspeld... Uh, van alle onderzoeksbureaus uh, aan toe. Uh, dat het gewoon ja, ook logisch is dat die mensen wat tijd nodig hebben ja. om zich daar uh, van op de hoogte te stellen, maar, maar dat moet nu wel out, gebeuren. Je hoeft de in- en out natuurlijk ook niet te weten, maar je moet wel weten hoe je ermee omgaat. Daar mogen ze zich best in verdiepen, toch? Ja, nou, daar moeten ze zich in verdiepen. En dat is wel wat we zeggen, naar aanleiding van dit onderzoek. Jongens, het is echt een wake-up call voor het onderwijs. Zorg dat je op de hoogte bent van die ontwikkelingen. Zorg dat je iemand aanstelt binnen je team die daar verantwoordelijk voor gemaakt. En gebruik de leerlingen als experts. Want dat zijn de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Die totaal op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen. En zorg dat je gewoon een expertgroep van leerlingen hebt. Die jouw uh, uh, mensen binnen het team op de hoogte houden. Hartelijk dank, Liesbeth Hop van de Maatschappij, nee, Academie voor Media en Maatschappij. We gaan daarover doorpraten. Ook nog later deze uitzending met Jan Slachter van de VO-raad. Dat is de Raad voor Voortgezet Onderwijs. Hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Zomaar even twitteren. Eerst naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ik heb mobieltje net uit. Ja, ja, ja, ja. Ben je er helemaal bij, Tom? Helemaal bij, ja. Goed zo. Hey, uh, de Champions League finale. Uh, Barcelona kampioen. Uh, ja. Ik heb ernaar gekeken met mijn eigen voetbalteam. Zo hoort het, hè? Ja, het is, het is eigenlijk ongelooflijk. De voorspellingen waren, het was ook niet moeilijk te voorspellen. Maar dan moet het nog wel gebeuren. En als je de getallen ook ziet, het aantal de naar elkaar, het balbezit. De doelpunten, de niet gemaakte doelpunten uit schitterende aanvallen. Het verschil het was zo groot en het leek nog even zo leuk te worden het eerste kwartier, omdat Manchester heel brutaal durfde te spelen, maar er was geen houden aan. Het is echt uh, goed tegen heel goed, zoals Edwin van der Sar ook zei. En uh, ja, er was werkelijk, uh, nee, het was, het was eigenlijk onvoorstelbaar dat er zo'n verschil is in zo'n finale. Ja. ja, en van der Sar was ook niet heel goed. Nou ja, Van der Sar, daar mag je natuurlijk geen woord over zeggen. Dat is in alle lofuitingen tot stand gekomen. Dat mag ook. De man heeft een fenomenale carrière. Maar het was eerlijk gezegd, uh, daar heb je helemaal gelijk in, niet zijn beste wedstrijd. Een hele goede Van der Sar had die tweede goal bijvoorbeeld vroeger wel eens gehouden. Ja. Um, ja, maar dat weet je nog niet, hè? Daar had die, het had de uitslag niet beïnvloed, hoor. Van der Sar had dit nooit uh, kunnen redden en hij heeft ook nog een paar ballen mooi gehouden. Maar hij was, een beetje, uh, was na afloop ook een beetje zo van, ja, het zit erop en het was klaar. En, en het is ook een verstandig besluit. Uit, doet niets af aan zijn fenomenale oeuvre, maar zijn slotakkoord was niet zijn allerbeste, nee. Nou, dat heb je mooi gezegd. De laatste beslissing in het voetbal in Nederland. Wat viel jou daarbij op? Nou, we zeiden donderdag of vrijdagmorgen heel vriendelijk, het is allemaal beslist en ja. achteraf gezien hadden we daar natuurlijk ontzettend gelijk <lacht> in, want <lacht> uiteindelijk gingen al die clubs door waarvan je dacht, nou die zijn er al, maar de route waar langs, dat, dat Groningen-Den Haag, dat werd een, een middag. was fantastisch werkelijk. 5-1, 5-1, uiteindelijk penalties. Um, ja, het zegt ook wel iets hoor, als je een 5-1 voorsprong weggeeft, en ook met 5-1 verlies voor beide ploegen. Maar goed, even dat maar opzij. Het was mooi. De Den Haag heeft een prachtig seizoen gehad. Zwolle van Marcel kwam nog heel dichtbij. Nou, die waren weer Venlo. beter, hè? Die waren weer beter, Marcel. <laughs> maar het was in de laatste minuut dat Venlo het uiteindelijk nog uh, ja, veilig stelde. Heel mager seizoen. En Excelsior, ja, die horen gewoon in de Eredivisie, kwaad voetbal wat gespeeld hebben. En dat was ook in deze laatste ronde volledig duidelijk. Goed, dan ADO mag dan uiteindelijk Europa in. Is de is ja. dat dan goed? Want ja, ja. Ado, jonge ploeg, vriendenploeg, maar die gaan natuurlijk euh, ja, mensen Ado. verliezen. Ja, dat is altijd ook een beetje het trullig lot van het Nederlands voetbal. Als je het een jaar goed doet, komt er heel veel belangstelling voor je spelers. En ook bij Ado zijn allerlei spelers die op allerlei manieren die club kunnen verlaten. En dan moet je maar weer zien wat er over is. Datzelfde geldt voor Groningen, dat geldt voor heel veel Nederlandse clubs. Dus het is hartstikke mooi dat ze het gehaald hebben. En ik hoop ook dat ze er wat aan overhouden. Want iedereen denkt altijd dat het gouden schip binnenrijdt. Maar bij de Europa League moet je eerst een paar rondjes overleven. <laughs> nee, ik het überhaupt iets kan opleveren, anders kost het alleen maar wat. Dus dat is niet te hopen dat het voor de haart gaat gebeuren. Even naar, nou laten we zeggen Nederlands succes in de Giro. Want ja, leuk en ja. het leuke aardig dat Contador door de Giro gewonnen heeft, maar onze ja. eigen kruiswijk. Ja. toch maar mooi negende. Nou, Dat, dat komt daardoor. dat was ook buitenkant van Griet. Dat was het Barcelona van het wielrennen. Maar die kruiswijk heb je helemaal gelijk in. Vorig jaar reed hij al mee, werd hij 18. Is al helemaal niet slecht de eerste keer. viel hij op. Maar ja, dan moet je het een beetje gaan waarmaken. En in negende en met name zijn laatste week, hij werd beter en beter in de bergetappen. Ze dus reed met de allerbeste makkelijk weer omhoog. Reed een hele goede tijdrit gisteren. We zijn in Nederland uh, snel geneigd iemand al op het schild te hijsen uh, en te denken. Wie weet weer een toekomstige toerwinnaar? Dan gaat het dus nee. geen en kruiswijk over een paar jaar. Nou, zover gaat het allemaal niet, maar dat we er een goede ronde renner bij hebben. En als die samen met Gezik in één ploeg een keer de tour kan gaan rijden, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, elkaar kunnen steunen, dan heeft het Nederlands wielrennen toch echt weer iets om naar uit te kijken. Kijk eens aan. Top van het hek, dankjewel. Wat Mladic te wachten staat voor het Joegoslavië-tribunaal, dat hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Erwin De Hart. Ja, in totaal 120 kilometer files nu. Nog steeds dezelfde problemen op de A2 bij Roosteren. Er was ook een aanrijding tussen een bestelautootje... en een bestelbusje met aanhanger. Dat is op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daardoor nu tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg... 14 kilometer file en één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Misschien wordt uh, Bratko Mladic, de Servische oud-generaal... die terecht moet staan voor het Joegoslavië-tribunaal... vandaag al overgebracht naar Den Haag. Het kan ook zijn dat het nog wat langer duurt. Hoe dan ook, Mladic, eenmaal in de gevangenis in Scheveningen. Hoe lang moeten we dan nog wachten voor het proces tegen hem begint? Daarover praten we met onze gast van vanochtend, Harme van der Wild. Hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer van der Wild, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Is het nou een kwestie van weken of maanden voordat het proces kan worden geopend? Voor het begint? Nou, het zou wel kunnen zijn dat hij uh, al, al vrij snel wordt voorgeleid. En uh, ja, dan uh, wordt hem gevraagd uh, wat, wat hij er eigenlijk van vindt of hij schuldig pleit of uh, niet schuldig pleit. En dan, uh, ja, ik heb begrepen dat uh, de, uh, de, de prosecutor, de officier van justitie... al druk bezig is met het, uh, met het uh, formuleren van de aanklacht. En dan uh, zouden ze in principe vrij snel kunnen beginnen. Maar nou, meneer Van der Wilde, we zien al dat zijn advocaat aan het vertragen is. hij gaat documenten zo laat mogelijk opsturen, is in beroek. beroep gegaan. Wil nog onafhankelijk psychologisch um, onderzoek. In dat rijtje past wel het niet erkennen van het tribunaal. Zal hem dat nog helpen? Nou, dat is eigenlijk een gepasseerd station, want in de allereerste zaak is dat al geprobeerd. hebben de advocaten in de Tadic-zaak al geprobeerd om het Joegoslavië-tribunaal in feite inconstitutioneel... Het is nog vrij vroeg op de ochtend maar niks. snappen het niet te verklaren en uh, dat heeft het Joegoslavië tribunaal niet aanvaard. Uh, daarna heeft Milosevic het ook nog eens een keertje geprobeerd, maar ja, dat was eigenlijk, ja, ja eigenlijk al uh, niet mogelijk. Ja. Ja. En u had het erover dat uh, het belangrijk is of uh, Mladic aangeeft... of hij zichzelf schuldig acht of niet. Wij begrijpen van de serviceaanklager Vekaric dat... Um, nou bijvoorbeeld de zoon van Mladic zegt dat zijn vader onschuldig is... dat hij zelf, zichzelf niet verantwoordelijk voelt voor de oorlog en het moorden... Um, dat hij ook de Kroaten en de moslims niet haat. Wat voor invloed gaat dat op het proces hebben? Ja, het is eigenlijk een, altijd een vrij formele zaak. Hè? Dat je de, de, de, eigenlijk afkomstig, het is een erfenis uit de, uit de Amerikaanse strafprocescultuur... dat je, je eerst uh, aangeeft van uh, vindt u zelfschuldig schuldig of niet. Mm. Uh, en dan wordt er vaak een, een, een, een plea bargaining verondersteld. En dan, uh, dan uh, is eigenlijk de veronderstelling dat het allemaal wat sneller zou kunnen gaan. Want als het een proces op tegenspraak is... dan betekent dat dat, het, uh, dat de prosecutor met veel bewijs zal moeten aankomen. Dat zal de uh, verdediging dan weer proberen te ontkrachten. om de en dan schuld je... van uh, Mladic ja. toch te bewijzen. Ja, ja, ja, daar gaat het in feite om, ja. ja. ja. Het Mladic kamp zegt van, ja, hij is juist zeer onschuldig. Hij heeft juist veel vrouwen en kinderen en ook gewonde strijders het leven gered. Kan zoiets nog een rol gaan spelen? Nou ja, dat zal die. <laughs> Kijk. Uh... De, de, de prosecutor moet het altijd bewijzen. Hè? Die moet het, de, dan moet het eigenlijk onomstotelijk vaststaan. Beyond pr, uh, reasonable doubt. Ja. Dat is de bewijsstandaard die door de, in, in de anglo-saxische cultuur... Die, en de, en de, en de uh, Joegoslavië-tribunaal is toch erg op anglo-saxische strafprocescultuur ge, geënt... zal dat uh, aannemelijk moeten worden gemaakt. En, en, en de, de verdediging die zal het moeten proberen te ontkrachten. Dus het gaat in feite ook om een beeldvorming. Hè? Zo moet je dat voorstellen. Wat is nou in feite aan de hand... Ja. En zo'n strafproces kan daar natuurlijk ook aan bijdragen. Hè? Want het is natuurlijk uiteindelijk is altijd de inzet van is iemand schuldig of niet. Maar de beeldvorming is natuurlijk ook voor de hele internationale gemeenschap heel erg belangrijk. En hoe meer er eigenlijk daaraan gedaan wordt, hoe eigenlijk het beter het eigenlijk is. Zou er ook tijd um, bespaard kunnen worden door samen te werken met um, de aanklagers in de zaak van Karadzic? Want het, uh, de aanklacht uh, tegen Mladic lijkt wel erg op die van Karadzic. En, en het bewijs, lijkt mij, zou dan uh, ook in deze zaak kunnen gelden. Nou, dat heeft wel precedenten. In het, bij het Rwanda-tribunaal zijn zaken eerder gevoegd. En uh, de hele veronderstelling is eigenlijk dat ze samengewerkt hebben... in een soort van, wat dan genoemd wordt de Joint Criminal Enterprise... dus een gezamenlijke straf, uh, strafbare onderneming... Uh -huh. um, wel een omstreden uh, leerstuk eigenlijk, uh, het Tribunaal. Dat geeft aan de ene kant heel goed aan dat mensen inderdaad samenwerken bij zulke grote uh, systematische misdrijven. Um, dus dat er over en weer enig bewijs zal zijn, dat, is, dat, dat staat eigenlijk als een paal boven water. Dus je zou, er zou iets voor te zeggen zijn. Maar is het nou wel, wel, wel of niet slim om, om dat aan te voeren, die, die, die samenwerking juist? Want dat is misschien ook wel lastig om, om aan te tonen. Dat is ook heel erg lastig. En u moet niet vergeten dat Karadjic staat waarschijnlijk veel verder van het slagveld en van de feiten af dan Mladic. Zoals wat wij allemaal gezien hebben, is zijn betrokkenheid eigenlijk veel directer. Dus over en weer zou de bewijs kunnen zijn. Aan de andere kant, als je in elkaars zaak getuigt, dan, uh, dan heb je ook in feite ja, het recht om niet mee te werken aan je eigen veroordeling. En daar zal een rechter ook iemand op moeten wijzen van... ja, denkt u er even wel aan, u staat onder Ede. En wat u nu misschien gaat zeggen... ja, dat zou misschien wel kunnen bijdragen aan uw eigen voordeling. Dus dan kan dat ook wel weer vertragend werken... en misschien ook wel weer wat maskeren. Ja, in ieder geval is er alle reden om wel haast te maken. Het Slavia-Tribunaal loopt ook op zijn eind. De VN-lidstaten die het betalen uh, willen dat ook niet zo lang meer doen. En de kans bestaat natuurlijk, ook uh, Mladic is uh, kwakkelend, al zegt hij dat zelf, dat, uh, dat hij overlijdt misschien ja, als het te lang duurt. Het is met Milosevic ook gebeurd. Ja, nee, dat is, nou ja, dat is een rampzalig doemscenario. Uh, iedereen die was vreselijk onder de indruk en terecht denk ik ook. Uh, toen dat gebeurde met, met Middlesbrough. Ja. Dus de, aan de andere kant is het bijna de, de prijs. Blijkbaar moeten de politieke verhoudingen zo zijn uitgekristalliseerd... dat er een tamelijk, uh, afgeleefde man uh, nog voor zo'n tribunaal wordt gebracht, omdat er dan geen, geen kwaad meer kan. En dan krijg je dergelijke de situaties. En ik denk dat het proces wel een aantal jaren zou kunnen gaan duren. Ik kan er niet precies een, een, een taxatie van maken. Uh, <tie> en dan heb je dat risico. Ja. Tegelijkertijd heeft men altijd wel gezegd van ja. We hebben in het kader van zo'n afrondingsstrategie, maken we één voorbehoud. We wachten tot dat Karadzic en Mladic gepakt Precies. zijn, want dan gaan we die toch in ieder geval nog berichten. Maar in ieder geval uh, is het wel van belang dat de vaart er een beetje in blijft. Ja. Harmer van der Wils, hoogleraar internationaal strafrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tot de dienst. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. We horen het al een aantal keer voorbij komen in onze uitzending. Er is uh, veel angst in Duitsland voor de EHEC-bacterie. Nou, daar spelen de Duitse media uiteraard op in. Vanavond zendt de ARD op de radio een reconstructie uit van het EHEC-debakel... met de pakkende titel Wanneer de komkommers in rouw zijn. <laughs> ARD vraagt zich in de uitzending af wie er verantwoordelijk is voor deze epidemie. Uh, en is er überhaupt wel iemand... Voor de antwoorden kunt u dus vanavond eventueel online die uitzending gaan beluisteren. Nou, ook een mooie bij het AD. Volgens deze krant is Europa in de greep van de killer komkommer. Vooral omdat Duitse deskundigen vrezen dat de bacterie nog honderden levens gaat eisen. Ziekenhuizen zijn daar overvol en bloed van transfusies raakt op. Ook in Nederland vragen veel mensen zich af of het wel veilig is om rouwkost te eten. In de supermarkten. blijven de komkommers opvallend veel liggen, merkt een aantal twitteraars op. Marjolein durft haar komkommers niet meer te eten na al die negatieve berichtgeving. Weggooien de maar, vraagt ze zich af. En Emiel van Marlen vindt het raar dat er alleen vrouwen zijn overleden aan de gevolgen van de besmetting met de EHEC-bacterie. Natuurlijk ook veel aandacht voor de komst van Mladic naar het Joegoslavië-tribunaal. Volkskant schrijft dat het krimpend Joegoslavië-tribunaal het nu drukker heeft dan ooit te waarschijnlijk over een week voorgeleid. Tegelijk moeten de rechters en aanklagers zich voorbereiden... op het afronden van de laatste strafzaken. Voor voorpagina van de Telegraaf is te lezen dat de overdracht van Mladic... voor onrust zorgt in de voormalige boslim enclave Srebrenica. Vrouwen weduwe van de moslimmannen... die 16 jaar geleden door de Bosnisch-Servische troepen werden vermoord... worden door Servische jongeren dat op de plek waar hun echtgenoten begraven liggen. Ook dagen de jongere moslims uit tot straatgevechten. De Servische rechter doet vandaag dus uitspraak over het hoge beroep... dat Mladic heeft aangetekend tegen zijn overdracht aan het tribunaal in Den Haag. En direct daarna kan de ex-generaal al op het vliegtuig naar de hoofdstad worden gezet. Dus de Telegraaf. De Morgen, Belgische krant, schrijft onder meer over het spreekverbod van formateur Elio Di Rupo. Terwijl de regeringsonderhandelingen zeggen, na de genante eerste verjaardag van de verkiezingen slepen, worden de gesprekken nog een keer stilgelegd. Di Rupo is een week stil door een operatie aan zijn stembanden, staat op de website. Een streven computer, straks wiskundigen voorbij. Kan het recht het milieu beschermen en hoe kan kanker beter aangepakt worden? Dat zijn drie van in totaal 49 vragen die de wetenschapsacademie heeft opgenomen in Wetenschapsagenda. En die wordt alweer weer vandaag gepresenteerd in Amsterdam en daar kunt u in Trouw overlezen. Bij RTV Rijnmond aandacht voor het Dunja-festival gisteren in Rotterdam. Daar haalde burgemeester Abu Taleb bij de opening uit naar het kabinet. In zijn speech bracht hij de plannen van minister opstelde van justitie ter sprake. Die wilde politiekosten bij eventuele of bij culturele evenementen, moet ik zeggen, in rekening brengen bij de organisatoren. Abu Taleb stelde dat die plannen een doodstik zijn voor de evenementensector. En voor Britse agenten die niet weten hoe ze zich moeten gedragen, is er nu een speciale lifestyle gids. De Britse krant The Telegraph weet wat daar zoal in staat. Nou, hoe laat ze naar bed moeten, bijvoorbeeld, <gacht> en wat ze vooral niet op hun brood moeten smeren. Oké, okay. maar ook dat tuinieren en dansen uitstekende manieren zijn om in beweging te blijven. Een deel van de agenten vindt dat ze betutteld wordt. De politieleiding vindt dat ze slechts haar verantwoordelijkheid neemt. Waar kan ik die handleiding vinden? <laughs> Ga ik zo voor je opzoeken. Hoe laat ik naar bed moet? In de Telegraph. Meer over Mladic en over zijn eventueel overbrengen naar Scheveningen hoort u na acht uur. Dit is Radio 1.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 Welle is hoor. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lievert, denk je dat onze cv-ketel de volgende winter wel doorkomt? Winter? <laughs> Hoezo? Het is zomer.